Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Guttekke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, zometeen en dit is de dag. Discrimineert onze politie? Dat vragen we antropoloog Sinan Zankaya. En wat kunnen we volgens Henk Bleker leren van Italië? Nu is het NNW-journaal met Renata Evers. Rabobank krijgt een boete van 774 miljoen euro voor manipulatie van de Libor- en Uribor-rente. De boete is opgelegd door de Amerikaanse, Britse en Nederlandse toezichthouders en is hoger dan verwacht. Bestuursvoorzitter Piet Moerland heeft zijn conclusies getrokken. Namens het bestuur wil ik een kristalhelder signaal afgeven. Een oprechte spijtbetuiging en een scherpe afkeuring over de ongepaste gedragingen. Nogmaals, het past gewoon niet bij de Rabo. Om deze woorden extra kracht bij te zetten... heb ik als hoogste baas besloten om mijn functie neer te leggen. Voor mij is dat een kwestie van principe. Door de tarieven van de Libor en Uribor te manipuleren... hadden de handelaren grotere winsten en dat leverde een grotere bonus op. Volgens de Rabobank waren 30 medewerkers betrokken bij ontoelaatbaar gedrag. Het topmanagement was niet betrokken en evenmin op de hoogte, zegt de bank. Het Van der Valk Hotel in Vught is omsingeld door een grote politiemacht. De politie is op zoek naar een gewapende man. Volgens een melding op Burgenet gaat het om een 30-jarige blonde man met een vuurwapen. De politie wil pas details over de zaak geven als de rust is weergekeerd. De directeur van het Van der Valk Hotel. Nou, voor zover ik heb kunnen terugkijken op de camerabeelden... is er een meneer binnengekomen die bij de politie bekend is bij mij niet. En die vuurgevaarlijk zou zijn. We ging er even vanuit vanmorgen om half elf dat hij in een busje zou zitten, het bruine busje wat op de invalideplaats staat. We denken ook dat het meneer zijn busje is, maar daar zat hij helaas niet in. Het hotel is ontruimd en afgesloten. De wegen eromheen staan vol politieauto's en alle vluchtwegen worden in de gaten gehouden. Er komt volgende week toch een ontmoeting... tussen koning Willem-Alexander en de Russische president Poetin. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het Koninklijk Paar brengt volgende week een bezoek aan Rusland... ter afsluiting van het Nederland-Rusland-jaar. Afgelopen weken liep de spanning tussen Nederland en Rusland op... door allerlei incidenten. Vorige week meldde de Rijksvoorlichtingsdienst... dat er tijdens het bezoek zo mogelijk een ontmoeting zou zijn... tussen Poetin en het Koninklijk Paar. De RVD zegt nu dat er vrijdag 8 november... inderdaad een ontvangst is. Een dag later wordt het bezoek afgesloten met een concert van het Concertgebouworkest. Oudpiloot Julio Potts, die in Argentinië terecht staat voor zijn rol bij de vuile oorlog in het land, zit nog zeker een jaar vast. Zijn advocaat Geertjan jan Knoops laat weten dat de rechters het voorarrest met een jaar hebben verlengd.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 Er is een file. Bij de AWB zit Dennis Mooi. Ja, en die file staat in Brabant op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Heelvarenbeek en Oorschot. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Mag je mijn kamp nou wel of niet lezen? Blijf luisteren. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee MUZIEK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 Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar. Verandert kennis in kansen. Kijk op Mazaar.nl. Nu op laplas.nl. Fairtrade wijnen. Extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dit is de dag dat de politie niet altijd je vriend blijkt te zijn. Althans, niet als je een kleurtje hebt. Discrimineert onze politie? Dat vragen we straks aan antropoloog Sinan Sankaya. En verder aan tafel, Henk Bleker houdt ons Italië voor als lichtend voorbeeld. Meneer Bleker, wanneer dacht u, kom, ik ga eens een boek schrijven over Italië? Een jaar of vijf geleden. Zo lang geleden al? Ja, toen had ik er een tijdje geen tijd voor. En... Uh... Toen ik moest stoppen als staatssecretaris dacht ik... en nu gaat het gebeuren. En het ligt er. Ja. Klaas Drupsteen neemt op Schiphol het stokje over... van Joris Linssen als presentator van Hello Goodbye. Klaas, goedemiddag. Hartelijk welkom. Hi. Bij voetbaltrainers geldt altijd dat je hele goede voetbaltrainers... niet moet willen opvolgen. Geldt dat voor presentatoren ook? Um, ik heb het toch gedaan, dus ik weet niet of het geldt. Ik, ik ga het uitvinden. Ik hoop het niet. is niet eng. Het is, het is wel spannend, want donderdag gaat het gebeuren... en wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen het programma zien. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar ja, we zijn ook heel tevreden met wat het geworden is en hebben vertrouwen. Moet mijn verboden blijven? Dat vragen we straks aan historicus Wim Berkelaar. Live muziek is er vandaag van Mineshu en Band. En heeft u wel eens meegemaakt dat de politie discrimineert? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website dag.nu. Antropoloog Sinan Tsankaya zat bij 60 agenten op de achterbank en noteerde alles. Zijn conclusie? Met een kleurtje loop je een veel grotere kans aangehouden te worden door de politie. Met of zonder reden. En dan kan er zomaar dit gebeuren. Ja, ik, heb een hele ik heb graag van u alle een hele gezien. Hoe vaak wordt u aangehouden? Gemiddeld, noodloos, één keer per maand. Verderwijs? Ja, dank u wel. Vooral bij preventief fouilleren, maar ook verkeers- en identiteitscontroles pikt de politie er vaak uit. We hebben jullie wel een toestemming om te gaan controleren, zeg maar? Als we als niks verkeerds hebben gedaan. Wij hebben altijd toestemming om te controleren. Ja? We houden gewoon ja. mensen aan op grond van hoe ze eruit zien. Een uh, donkere man in een uh, ja. grote auto. Ja, en dat nee, is discriminatie. Het is een auto van een meer dan een halve ton. Ja, dat betekent dat ja. wij hebben meer gewerkt dan die anderen. Ja? <laughs> ja? Alles gecontroleerd, alles ja. in orde. Ja. En... Hoi! Antropoloog Sinan Sankaya. u heeft onderzoek gedaan. Heeft u het zelf ooit meegemaakt? Um, in het verre verleden heb ik het wel uh, zelf ook meegemaakt, ja. Wat gebeurde er met u? Ik reed toen uh, in de auto van mijn vader, uh, nota bene in, in mijn eigen wijk. En, um, ik werd toen uh, door de agent werd ik aan de kant gezet um, en ik vroeg waarom. En hij zei, uh, routinecontrole. controle. Nou ja, goed, uh, op dat moment vind je dat vreemd en raar. Je kan het niet plaatsen. Nou ja, wat voor auto had um, uw vader? En een doodnormale auto. <laughs> okay. een, een Renault, uh, een, een middenklasse auto. Niets, geen uh, vreemde accessoires, uh, niet duur, niet groot. Nee, want onlood. even voor de helderheid, u heeft een kleurtje hè? Um, ik ben oorspronkelijk uh, Turks, ja. ja. In, in Nijmegen geboren. Kijk, Nederlander, in Nijmegen gebeurde maar met Turkse roots. Wat, ja. wat deed het met u dat u aangehouden werd vanwege uw kleur? Um, nou ja, nogmaals, zoals ik zeg, um, op dat moment kon ik het zelf uh, niet zo goed plaatsen. Ik vond het vreemd. Maar wat je, wat je ziet in, in onderzoek is dat um, de ervaring om door de politie aan de kant uh, te worden gezet, zonder dat daar directe objectieve indicaties voor zijn, dat dat voor een, een grote groep mensen een, een, een vernederende ervaring is. En dan moet je zich voorstellen, dat bijvoorbeeld een goedwillende jongen die naar het hbo gaat... aan de kant wordt gezet omdat hij op een scooter rijdt. En daarmee zou lijken op het profiel dat agenten in hun hoofd hebben... van hoe de boef eruit ziet. En het, uh, het, hele, het belangrijke is dat bijvoorbeeld dan ook omstanders zien... dat die persoon aan de kant wordt gezet. Mm. En waarschijnlijk ook denken van... nou ja, zie je, daar, daar heb je er weer eentje. En die ervaring, uh, ja, dat heeft impact op, uh, op de zelfbeelden... van, uh, van mensen die ja. worden gecontroleerd. Met het risico dus dat het afbreuk kan doen... Als dat veelvuldig voorkomt aan het vertrouwen van die groepen in, uh, in de politieorganisatie. Ja, snap ik. Voor u gold dat niet, dat u zich vernederd voelde? Um, nou ja, het, het, het kwam voor. En ja, dat, dit, dat is trouwens ook wel belangrijk, wat ik, wat ik zie. Ik, vooropgesteld, ik heb gekeken naar de denkbeelden van agenten. Maar uh, je ziet dat uh, mensen die veelvuldig worden gecontroleerd op de een of andere manier een bepaalde. Uh, uh, ongevoeligheid uh, uh, ontwikkelen. En zoiets hebben van nou, daar gaan we weer. Uh, mijn inziens verklaart dat ook uh, de reden waarom er uh, zo weinig over wordt, uh, wordt geklaagd. En om een voorbeeld te Met, geven. Men is eraan gewend, zegt u? In zekere zin zou je kunnen zeggen dat er een vorm van normalisering heeft opgetreden waarbij die jongeren zoiets hebben van daar gaan we weer. Ja, maar nog dat... een keer mijn vraag aan u. Voelde u zich vernederd toen het gebeurde? Ik vond het zeker niet, uh, zeker niet prettig. Ja. Maar dat geldt voor iedereen die aangehouden wordt, denk ik. Precies, en dat wilde ik ook zeggen. Want uh, ik heb meegemaakt dus het, uh, dat ik achterin een auto zat en dan uh, reden we door Oud-Zuid en werd, werd een uh, hoogopgeleide uh, witte vrouw aan de kant gezet. In Amsterdam? Hem, uh, in Amsterdam. En, en, en die ging helemaal door het lint. Die had zoiets van: uh, ik kom van mijn werk en, uh, en waarom moet je mee hebben? En je moet toch die andere groepen hebben? Um, dus dan zie je inderdaad dat uh, de ervaring om uh, aan de kant te worden gezet. Um, agenten doen dat vaak alvast. als, ja, wat maakt het uit? Drie minuten aan de kant zetten en die persoon kan vervolgens weer uh, verder rijden. Ja. Nee, het gaat om een inbreuk op... De, de, de, de, de vrijheid van burgers, de mobiliteit van burgers, die zich van A naar B moeten kunnen verplaatsen. En als daar geen objectieve indicaties voor zijn, dan beroof je, al is het voor drie minuten, een burger van zijn vrijheid. Dat vindt... En dat heeft simpelweg impact. Mag dat... ik hier even, mag ik hier even Winde, klaar? Ja, ik heb hier. Dit is een heel duivels dilemma, voor mijn gevoel, wat meneer schets. Want ik heb nou ook wel begrip voor die politie. Moet je, je voorstellen, 80% van de gevangenissen zit vol met mensen van allochtone afkomst. Als je, dan, als je dan rondloopt als politieman... en je krijgt continu meldingen en beelden uh, en verhalen binnen... van collega's anderszins of zelf van uh, verhalen over allochtonen... en je ziet die mensen met een loopje. Ik geef toe, het is niet goed te praten. Dus het is uh -huh. ook een dilemma. Ik wil ook niet meteen een hele een andere kant verhaal houden. Maar ik heb wel toch begrip voor een politie... als je continu met deze situatie te maken hebt dat je dan snel geneigd bent om te denken, nou ja, ga die jongens aanhouden. Nogmaals, niet goed te praten, maar ik heb er toch begrip voor. Ja, niet nou ben okay. ik benieuwd naar uw reactie. Um, om te beginnen uh, overdrijft u als u het heeft over 80%. Uh, maar los daarvan heb ik ook zelf enorme uh, begrip... voor uh, de beslissingen van de agenten. Ik schrijf daar ook uitvoerig over. Het is ondankbaar werk. Uh, ik verklaar ook het waarom van de selecties. Maar dat neemt niet weg dat we hier te maken hebben... met een belangrijk politiek instituut van onze rechtsstaat. En dat deze werkwijze simpelweg ook een strijd is... met uh, bevoegdheden, uh, met wetten, et cetera. Maar u zegt... Dus, ik, Eigenlijk ben ik het eens met Berklaar. Ik snap dat de politie het doet, maar het zou niet moeten. Zeker, zeker begrijp ik dat. Ja. Hoe bent u uh, precies te werk gegaan? In, ik, ik heb anderhalf jaar. Ik heb in totaal vijf jaar voor de politie gewerkt. Dit onderzoek duurde anderhalf jaar. Ik zat uh, deels achter in een auto en ik heb uh, met 59 agenten. heb ik uh, interviews gehouden, diepte interviews. Uh, een deel van. Ik heb agenten overigens gevraagd om ook agenten te interviewen. En wat we hebben gedaan, we hebben uh, hun meest recente. Proactieve controle hebben we gereconstrueerd. Dat hebben we allemaal uitgetypt. 800 nou ja, En dan zie je gewoon duidelijke patronen in de denkbeelden van de agenten. Maar even nog voor u, u zat op die achterbank van de auto. En ze wisten waarom u daar zat. Dus daar gingen ze denk ik geen donkere mensen aanhouden zonder een goede reden. Nou ja, kijk, als je, als je al uh, voor de tweede dag uh, met zo'n agent uh, meerijdt, dan uh, de Big Brother effect. Op een gegeven moment uh, val je natuurlijk, uh, laten we zeggen, kun je je impressie niet heel lang volhouden. Het <laughs> nee, zijn niet zo'n goede de Henk bleken. Maar, maar ik, ik woon in een, in een regio met uh, vrij weinig uh, Nederlandse jongeren van uh, Turkse of uh, Marokkaanse afkomst. En ik ja. weet bijna zeker als u bij een politieagent, bij een politieagent in mijn regio Groningen dat, in Groningen op de achterbank zou gaan zitten... dat u mm. ook zou zien dat ze een bepaalde selectie plegen. Ik mm. denk dat uh, jongens met petjes op, jongens met relatief dure auto's... Uh, jongens met opgevoerde auto's mm. uh, en dat soort gasten die, die gewoon al uh, 300 jaar Groninger zijn, zeg maar... Uh, mm. die worden ook extra uh, benaderd. Dus ja, ja. Het, het is wel even de vraag natuurlijk, hoe moet je dit... Ik, ik snap, ik snap het punt wel hoor, maar we ja. moeten het denk ik ook een beetje in perspectief zien. Elkaar, ja? Zeker, zeker moeten we dingen in perspectief zien. En alle indicaties die u zojuist hebt opgenoemd... die komen ook uitvoerig in mijn onderzoek naar voren. Um, ik ben er een groot voorstander van dat we kwantitatief onderzoek doen... en dan vervolgens die gegevens afzetten tegen demografische profielen. Maar laat ik een voorbeeld geven. Um, wat we in Amsterdam zagen, was dat bijvoorbeeld in uh, uh, vermogende en witte wijken... werden op basis van een verschil denken uh, allochtonen jongeren aan de kant gezet... De redenering van de agenten was... we controleren ze omdat ze hier niet wo wonen. Wat doen ze hier? Vervolgens hebben wij diezelfde stelling getoetst... in de etnisch-heterogene wijken. En daar switcht de agenten naar een demografische redenering... door te stellen... we controleren hier de jongeren... in bijvoorbeeld Amsterdam-West en in Amsterdam-Zuidoost... omdat ze hier wonen. Dus uiteindelijk ja. houdt uh, dat principe van het verschildenken geen stand. Ik vermoed op basis van mijn eigen, eigen onderzoek... dat met name in... Uh, in het oosten uh, van het land dat op basis van dat verschil denken... alsnog uh, allochtone jongeren gecontroleerd te zullen worden. Maar natuurlijk, in absolute aantallen zal er, zal er vermoed ik, in het oosten... een, een bepaalde evenredigheid zijn mm. in uh, afgezette, hoeveelheid controles afgezet tegen de, de demografie in wijken. Maar daar moet gewoon simpelweg meer onderzoek naar worden gedaan. Wat u en dat ik er ben gebeurt? daar een groot voorstander van. Wat hoopt u dat er gebeurt in de politieorganisatie, na aanleiding van uw onderzoek? Um, maar mijn laatste punt. Ik, ik hoop echt dat er veel meer onderzoek wordt gedaan naar ethnic profiling. Uh, meer onderzoek verschonden... dat is nodig, want u bent nog niet overtuigd dat er echt iets moet veranderen ook. Ik ben, ik ben, ik ben, ik, op basis van mijn kwalitatief onderzoek zeg ik dat uh, het, uh, het gebruik maken van profielen een in inherent onderdeel vormen van uh, alledaags politiewerk. Maar dat neemt niet weg dat er, dat er allerlei deelfacetten zijn van het thema waar nog meer, veel meer onderzoek naar moet worden gema gemaakt. Ja, maar, maar, maar mijn vraag ontmerking. is wel wat moet er bij de politie veranderen? Niet zozeer qua onderzoek, maar qua gedrag. Um, nou ja, ik ben groot voorstander van, van trainingen, intervisiebijeenkomsten. Um, uh, dat agenten verantwoorden waarom ze iemand aanspreken. En dat vervolgens registreren, dat dat wordt gemonitord. Maar dat doen ze wel, uh, want als u vraagt waarom hou je ze aan, dan hebben ze wel een reden. Dus daar los je het probleem niet mee op. Nee, nee, er uh, wordt nu niet geregistreerd uh, hoeveel mensen worden gecontroleerd. En die data, da da da da dat wordt niet geregistreerd. Als we dat zouden maar doen. En u zou voor etnische registratie dan? Ja, ja um, het, is, uh, het is in die zin, uh, als antidiscriminatie maatregel is het niet in strijd met de uh, Europese wetgeving. Ik denk dat het een belangrijk middel zou kunnen zijn om dus die eventuele etnische dispariteit vast te stellen, die, okay. die disproportionaliteit. Grappig, want dat stond ook, ook in het verkiezingsprogramma van de PVV, hè, die etnische registratie, maar u pleit daar ook voor. Nee, nee. het, het, het, het mag enkel uh, gebruikt worden als een uh, antidiscriminatie maatregel. Dus niet om uh, allerlei groepen in kaart te brengen. Dat, uh, dat uh, staat duidelijk in Europese regelgeving. En voor de duidelijkheid, ik zeg niet, uh, er moet meer onderzoek komen. Dit is juist een middel om uh, verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Okay. Om dus inzichtelijk te maken wat de politie nu precies doet. En dan dat, die cijfers die zouden elk jaar gepubliceerd kunnen worden... om dus te kijken hoe het uh, politiewerk uh, wordt uitgevoerd. En je zou daar ook vangstpercentages aan kunnen koppelen... Uh, om te kijken of het überhaupt effectief is om op deze wijze te werken. Goed, wij gaan naar live muziek. En dat is van zangeres Minyeshu. Hartelijk welkom. Dank je, wel. je bent hier met je bent. Hoe heette zij? Uh, Mineshu. Minyeshu. Hetzelfde <laughs> naam. Oké, okay, ik dacht ze misschien een andere naam. Van. Jij komt uit Ethiopië. Hoe kom je in Nederland terecht? Uh, dat was lang geleden. Door uh, mijn man. Door je ik man. liefde. Ach, door de liefde. Mooi is dat. Je zingt uh, op je nieuwe album in het Amhaars, Dat is ja. in je moedertaal. Ja. Is dat belangrijk om in je eigen taal te zingen? Uh, ja, voor mij ja. Uh, ik vind het belangrijk. Uh, mijn cultuur. Uh, wat, wat kan je ermee uitdrukken wat je in het Nederlands niet zou kunnen uitdrukken? Hmm. Of is het te moeilijk? Ja, het is te moeilijk. Ja. Ja. <laughs> de liefde. We gaan gewoon luisteren. Wat gaan jullie voor ons spelen? Zare. Vandaag. De stak en mee uzarig, in absurd verlichting. de je met een lampasis, Ben afgoten, beef, in de En dan ze te gulden aan je een beetje water. En dan op een verhaal water. De met haar. De schot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 ś movement in Rural Y Snap. ś ś music went to pub too far ś ś ś twi music from theぎà, ś Ik We horen je straks rond kwart voor drie nog een keer. Welkom in de tijdmachine. Ja, Wim, bijgekomen ben je. Waar, welk jaar Zeker. gaan wij terug? Indrukwekkende muziek. Uh, wij gaan naar 1974. En waarom gaan wij naar 1974? Ja, het is wat vroeg in de tijd voor ons doen, maar het is toch een interessant jaartal. In 1974 had je uitgeverij Ridderhof te Ridderkerk. Ik ben er eigenlijk nooit achter gekomen welke mannetjes erachter zaten. Die hebben toen een fotografische herdruk van. Mijn kamp uitgegeven. Je, dus houdt gewoon... hem, je houdt hem nu even omhoog. Ik hou hem even het is even een, een van de vijf exemplaren die je voor je hebt Ja, ja dan moet ik erbij zeggen, dit is de Engelse uitgave. Mm -hmm. En het interessante is, deze Engelse uitgave is uit 1989... Uh, ja, maar hij komt eigenlijk uit 1969. Moet je je voorstellen, in Engeland tussen 1944 en 1969... is het boek niet herdrukt. Maar in 1969 is het boek gewoon bij uitgeverij Hutchinson... weer uitgegeven. Ja. En het kan zijn dat die jongens van Ridderhof uit Ridderkerk dachten... gaan we ook doen. Want wat is een fotografische dat, dat Exact dezelfde uitgave. Okay. Exa alleen een kafje erom. Dus helemaal niks veranderd. Geen annotatie. Nee. Niks. Nou, We praten erover met jou omdat afgelopen zaterdag... een Amsterdamse galeriehouder een paar exemplaren van... Mein in voorraad bleek te hebben. En meteen werd er aangifte gedaan. Was hij eigenlijk in overtreding? Ja, dat was hij wel. Uh, kijk, die Nederlandse overheid, het is zo... Uh, mijn kamp kwam 6 december 1939 uit. Heel laat in Nederland. En dat werd uitgegeven, ik noem die naam zo uitdrukkelijk... want dan komen ze op het punt, door George Kertman Jr. van de Amsterdamse Keurkamer. Dit is allemaal uitgegaan van de Amsterdamse Keurkamer. Ja, waarom heb je er eigenlijk vijf? Als ik vraag, mag ik eens één niet genoeg? Uh, ja, nou, ik heb er, nee, dat, ik heb er één onderhands gekochte studentgeschiedenis. Onderhands, dat mag wel. Dus, uh, er was een uh, student Rechten. Die kende ik via mijn vader. Die had dat boek. Toen heb ik het destijds voor mijn gevoel een astronomische bedrag van 100 gulden betaald. Sorry. Maar dat mag. Ja. Maar wat niet mag, is dat je het. Commercieel verhandeld, dus je mag het niet in een etalage leggen, en het is natuurlijk keer op keer gebeurd dat mensen dat doen. Bijvoorbeeld, je had op het Waterloopplein 1998 uh, de koopman B. Kater, Nou, die kwam ook met een kater te zitten, want die legde dat ding te, uh, te, te koop is en die kreeg schallig. 450 gulden poeten. Maar waarom had jij als student 100 gulden daarvoor? Ja, dit, dit is de reden waarom ik geschiedenis ben. Studeren, ik, dit, dit is gewoon de reden. Ik dacht, deze man, ik was natuurlijk, ja, je bent een blaag, maar ik dacht. Dit is het verschil waarom ik uh, geen filosofie, maar geschiedenis wil studeren. Oh, okay. En dus heb je er vijf inmiddels. Ja, maar eventueel... Ook via tips, he. ik ja. krijg ook tips. Maar mijn, mijn kamp is die reden? Uh, mijn, nou, mijn kamp en Adolf Hitler. Het verschijnsel. Het fenomeen. Ik dacht, daar moet ik meer van weten. Ja. Even terug naar 1974, want die, die broeders, die, uh, waarvan jij niet helemaal weet wie erachter zaten, die gaven het uit. Wat gebeurde er met hen? Kregen ze straf? Ja, zeker. Nou, kijk, zij, zijn ook, zij hebben ook een soort veroordeling gehad. Maar ook een soort symbolische veroordeling. Je krijgt natuurlijk nooit zelf straf. En alles, die oplage was 3000 exemplaren, die is verbeurd verklaard. Okay. Maar nog altijd, af en toe, en dan moet je met name denken aan kringloopwinkels worden die boeken, die liggen het soms nog. Ik Geef He, je nu even een tip van zo kom je daar. Nou, ja. nee, dat, dat, dat zal ik niet doen. Maar je krijgt inter, intelligente of interessante dilemma's, Elsbeth. Ja. Er is een Emmerswinkel, de Emmers uh, AB Pierre... Mm -hmm. in de Bulthoven En ik kreeg een tip van een jullie wel bekend journalist... Willem Bouman van het Nederlands Dagblad. Die tipt mij nog alles met deze dingen. Die zei, mijn Wim, als je nog een extra zoekt... gewoon bij de Emmers, 35 euro, daar ligt hij. Gek, want als je als, je als politie er binnen stapt, zeg je... Beste mensen van de Emmers, mag, mag niet. niet. Ik, de regel is, ja, je mag hem via via kopen. Ja. Iemand mag hem je geven, maar ja. een winkel mag hem niet in de nee. verkoop. Hij nee. mag hem niet op de, op de plank hebben staan om hem te kopen. Nee, en dat mag niet, omdat het eigendom is anders dan in Engeland. In Engeland is het dus gewoon... De rechten zijn ooit verkocht, van, uh, destijds gekocht in de oorlog... van Frans Eerverlaak. Frans Eerverlaak. dat was de uitgeverij van Adolf Hitler, van mijn kamp... In Nederland is dat gekocht door de Amsterdamse Keurkamer. Maar die Amsterdamse Keurkamer werd dus geleid door George Catman Jr., dat is een fanate SS. Er. Die kreeg zelfs onmin met Mussert. omdat Mussert, uh, hij Musset te gematigd achtte. Hij ging naar het Oostfront, vocht dus uh, bij de Waffen-SS. En na de oorlog, dat gebeurde gewoon door de Nederlandse staat, werd je eigenlijk uh, onderdaan van de Verenigde Mogendheid beschouwd. Ergo, na afloop, dacht, uh, dacht de Nederlandse overheid: wij annexeren gewoon alle rechten en eigendommen van die Am Amsterdamse keuken. Hm. Dus dat het is gewoon het een neersluiting. Niet via bijvoorbeeld uh, via een webwinkel kunt kopen in Nederland. Nee, nou kijk, dit, dit, Henk, dat is precies de goede opmerking. Dit is nu het dilemma hm. waar we nu voor staan. Dat is precies de goede opmerking, want die dingen zijn. Uh, in, hij staat helemaal integraal Nederlandstalig op internet. Ja. Hij staat in verschillende malen Engelstalig op internet. Dus dit wordt een steeds ingewikkelder verhaal. Want je kunt het natuurlijk wel downloaden. Als jij thuis zit, kun je gewoon zeggen... nou, ik print die zaak ons zoveel pagina's uit. Ja. Dat kan. Ja. En ik heb ook gezien dat hij uh, op, in Italië via de webwinkel ook... Ja. De koop is voor 13,95 euro en 95 cent. Wij zijn, wij zijn ja. ook met Duitsland, dat is interessant wat je nu zegt... wij zijn met Duitsland ook een van de strengste landen. Hè. Ga je naar Antwerpen en je, je treft een beetje, je gaat naar de vogelsmarkt... heb je kans dat je mijn kant ertussen nee. ligt. Er Zullen we eens even luisteren naar wat mensen die, uh, over, over hoe ze nu denken... over het verbod op de verkoop van mijn of ik er erg van zal genieten als literatuur, dat is de vraag. Om dan zo'n oud boek te gaan verbannen, dat slaat er nergens op. Maar het is wel een heel erg interessant boek natuurlijk. Ik mag het niet verkopen, maar het wordt gewoon verkocht. Ook ik heb het. Mensen denken, als je dat gaat lezen, nou, dan word je meteen bekeerd tot nazisme. Absoluut niet het geval. Ik denk dat alles wat je verbiedt, dat het alleen maar lekker maakt. Het is overigens een heel slecht leesbaar boek. Maar het is ook een boek wat een deel is van snappen hoe die gruwelijke geschiedenis zou kon lopen. Moet mijn kamp gewoon te koop zijn of niet? Nee. Ja, weer moeten we ervan uitgaan dat het verbod gaat verdwijnen? Op ja, moment? nee, absoluut. Je moet je voorstellen, uh, meester Herman Loonstein, dat is de man die natuurlijk altijd van uh, federaal-joods overleg dit soort dingen altijd probeert te verbieden. Maar dat begint natuurlijk zo langzaam het blaffen tegen de maan te worden. Wat is het geval? Hij kan het nu nog doen. De echte eigendomsrechten liggen bij de Beijerse Republiek. Want Hitler is in 1913 naar München gegaan, uh, ingezeten in München geworden. En uh, uiteindelijk, na, na zijn zelfmoord uh, 30 april 1945, is het uh, een kwestie van Beier. Beieren, Annexit, alles van de Nazi-partij en ja. zeker van de persoon Hitler. Ja. Maar 2015 is het 70 jaar geleden. 70 jaar geleden, dat is natuurlijk dan vervallen alle rechten. En nu al is er een Duitse historicus, die heeft een boek van 600 pagina's geschreven. Een meesterwerk. Geschiedenis van het boek, zijn droge titel. Geschiedenis van het boek. Ottmar Plückinger, ik moet hem even met ere noemen. Die is nu al bezig met een wetenschappelijk verantwoorde editie bij het Duitse Niels. En dat Duitse Niels heet Instituut voor het okay. Ik voorspel je, als het, als het 2015 Eind 2016 zal het boek verschijnen. Nou, één, twee jaar later gaat het bij ons verschijnen. Ja, maar de inhoud. Bedoel, de reden is natuurlijk toch dat men zegt... laat het niet op de markt komen... omdat het gewoon een hele nare en gevaarlijke inhoud in staat. Blijft dat gevaar niet gewoon bestaan? Nou ja, kijk, het punt is een beetje dit. Als jij antisemiet bent... dan vind je hier van alles van je gading. Tegelijkertijd is het, het is zo bizar. Kijk, die Engelse uitgave die heeft geen register. Die Nederlandse wel. En als je de Nederlandse register ziet... dan staat daar... Uh, ja, dat is krankzinnig. Dan staat er bij het woord Jood eindeloze verhalen. Maar als je dat nu leest, het is zo bizar. Hij ziet, hij ziet een jood in een kaftan lopen. Hij heeft er allemaal seksuele fantasieën bij van joden zijn vrouwen verkrachten. Het, ja, het is ook bizar. Dus je moet wel van tevoren behoorlijk geprecupeerd zijn uh, met anti-jood zijn. Maar, dit, maar is, dit... het zet mensen niet aan tot antisemitisme? Nou, nee, dat kan ik me niet voorstellen. En, en is het nou. zo onleesbaar als net gezegd werd? Nou, het is, het is ingewikkeld leesbaar, Klaas. Om twee redenen. Daar moet het ook genoteerd worden. Het is niet alleen een gevaarlijk boek, zoals ze dan zeggen, omdat het antisemitisch is, maar het is ook een Ingewikkeld boek, want het is een zit uh, boek. Dat bedoel ik mee. 25, 26 geschreven. En het gaat allemaal over Noord-Duitsland, Zuid-Duitsland. Moeten wij groot-Duitsland, worden Klein-Duitsland. Dus het boek zou eigenlijk een uitgave verdienen met heel veel annotatie. En hoeveel heb jij er in totaal? Dit zijn ze allemaal. Wil je er nog meer? Uh, nee, ik hou het nu een beetje af. Ik heb, ik ik heb, krijg heb die tip nog, begrijp je? ik? Ja. ja, ik krijg <laughs> nog steeds tips, maar nee, ik zou die Ridderhof uitgave nog wel willen hebben. Ach, Ach, straks, ze staan voor velen vooral bekend om de maffia, corrupte politici... en hun driftige macho-temperament. Maar toch kunnen we volgens Henk Bleker veel leren van Italië. En Klaas Drupsteen is tegenwoordig vaker op Schiphol dan thuis. Hij moet Joris Linsen doen vergeten in Hello Goodbye. Dit is Radio 1. Het is dus twee minuten over half drie. Hier is Renate Evers met het NWS Journaal. Minister Dijsselbloem noemt de manipulatie van rentetarieven... bij de Rabobank schaamteloze fraude. En vindt de boetes die zijn opgelegd terecht. Dijsselbloem respecteert de beslissing van de Rabotopman Moerland om op te stappen. De Rabobank heeft schikkingen getroffen van in totaal 774 miljoen euro... vanwege fraude met belangrijke rentetarieven. Dertig medewerkers van de Rabo zijn hier op enige wijze bij betrokken geweest. Koning Willem-Alexander heeft volgende week een ontmoeting met president Poetin. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Tot nu toe was nog niet zeker of het koninklijk paar en Poetin elkaar zouden zien. Volgende week wordt het Nederland-Rusland jaar afgesloten... en de spanning tussen beide landen is opgelopen door allerlei incidenten. En Nederlandse musea hebben zeker 139 kunstwerken in hun bezit... die waarschijnlijk zijn gestolen van Joden tijdens de nazi-tijd. De musea kochten de werken vaak te goed er trouw, maar later kwamen er toch twijfels over de herkomst. En nu is onderzocht hoe vaak het om gestolen werken ging. Erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar... kunnen een verzoek tot restitutie indienen. En is zover het nieuws van dit moment. Dennis mooi meldde om 2 uur 1 file. Is die er nog, Johnson Oka? Die staat er nog inderdaad op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven. Daar staat tussen afrit Beek en Oorschot, 5 kilometer. Bij Oorschot is een vrachtwagen stilgevallen... blokkeert uit de rechter rijstrook. En zijn problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet... en de vertraging is meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag... Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Henk Bleker, hij schreef het boek Het Andere Italië. Wim Berkelaar die heeft thuis maar liefst vijf exemplaren van mijn Kampf in de kast staan. Antropoloog Sinan Chankaya onderzocht of de Nederlandse politie discrimineert en waar dat toe leidt. En Klaas Drupsteen kent inmiddels elke ontvangsthal van Schiphol, van buiten en van binnen. En straks is er weer live muziek van Minjesjoe. Wat, wat kunnen we volgens u leren van de Italianen? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website dag.nu. First family lunch for all my hard working children. You spend time with your family? Sure I do. Good. You should be ashamed of yourself. Canceling a good nutritious meal with your brothers and sisters. Look what you've done! Because a man who doesn't spend time with his family, can never be a real man. komt first. Ja, familia komt first. In Italië staat de familie op nummer 1 En dat is ook de les van het boek van Henk Bleker Het andere Italië, toch? Ja, dat is een, ja, een belangrijk punt. Ja. We gaan zo door op de inhoud. Even over waarom u dit schrijft. Dat u over Groningen zou schrijven, zouden we ons kunnen voorstellen. Dat u over Duitsland zou schrijven, kunnen ons porny's. voorstellen? Over ponies. Over ponies, want door Duitsland rijdt u als het, als u naar Den Haag moet, dan mag u harder rijden. Maar waarom Italië? Nou, omdat ik eigenlijk al, uh, al een aantal jaren geleden dat van plan was. Uh, ook omdat ik al vrij lang ja, een soort van uh, Italië-watcher in stilte ben, zeg maar... Gewoon voor mezelf? Ja, voor mezelf. Eindelijk ik, uit de ik lees, ik lees Ja, ik lees veel over Italië. Ik lees uh, uh, Italiaanse kranten via, via het net en zo. Maar waarom? Waar zit de fascinatie in? Nou, om, uh, um, om, omdat ik vind dat Italië wel een hele bijzondere rol... positieve rol in Europa, in de Europese gemeenschap kan spelen. Uh, en ook heeft gespeeld. En dat die eigenlijk... Uh, ja, door de Noordwest-Europese media, de, door de, door de Noordwest-Europese elite... de laatste jaren is Italië toch wel heel vaak tegen, tegen het behang gezet... Tegen het muur, en achter het behang geplakt en tegen de muur gezet van... dat deugt allemaal niet. Het is niet zozeer liefde voor de Italiaanse schoenen... liefde voor het Italiaanse nee. landschap en nee. het Italiaanse eten. Het is nee. puur het is een goed land, dat verdient beter. Ja, het is, ik, ik kom daar, het is niet mijn eerste vakantieland. Uh, het is niet, het is Wat is niet... dat dan? Uh, nou, dat is, uh, dat is Engeland Wales. Oké. Okay. En um, het is niet mijn eerste vakantieland. Ik vind het wel een mooi vakantieland, maar niet mijn eerste vakantieland. Maar het is een belangrijk land in Europa. En het wordt, vind ik, uh, onderschat. Uh, en dat, dat uitte zich op enig moment in de laatste, het laatste jaar dat ik in het kabinet zat. Eigenlijk het tweede jaar, zeg maar. Toen ik... Uh, Heeft u zo lang in te geven? <laughs> ja, dat is ja, dan dan het dan vergeten dan. natuurlijk. Maar het is, echt, het is echt, vol, echt helemaal twee jaar geweest. En... Uh, en uh, toen zei Jan-Kees de Jager, die, die had dan elke vrijdag... dan liet hij weer een lijstje zien van hoe het ging met de, de euro... En, en welke extra rente we moeten betalen in Nederland in de eurocrisis. En dan werd altijd Italië genoemd in het rijtje van landen... van Griekenland, Portugal, Italië. En op een gegeven moment werd me dat een beetje te dol. Dus toen zei ik in de pauze van, goh, Jan-Kees als Italië nou echt gas gaat geven economisch... dan laten ze ons gewoon echt alle hoeken van de zal zien. Uh, en het was dus een soort van boosheid over hoe er in de noordelijke media... Uh, de noordwest-Europese media over dat land gesproken wordt. Uh, terwijl het... Uh, terwijl het is het, uh, een van de grootste industrielanden na. De, maar he, na wat ik me afvroeg, heeft u het nou over Noord-Italië of Zuid-Italië? Nou, dat, zijn dat nog vind ik ook zei... zo'n lekker. Hè? Dat zegt men ook altijd tegen mij. Ja, ook, dat, Jan Kees het ook dat is Noord-Italië. Dat is Noord-Italië. Ik zeg van, nou zeggen nou ook, uh... zeggen ja, dan zeggen we nou in Nederland ook. Maar dat zegt Italië zelf ook. Ja, dan zeggen we nou in Nederland ook dat we de Nederlandse economie hebben. Ja, dat is uh, regio Schiphol. Dat is niet Zeeland. Nou, Nederland is kleiner toch? Kom op, we zijn één land. Italië is één land. Daar komt bij. Ja, maar Sicilië, even. Ja, ga ik ook even tegenspreken. Even één. Okay, Sicilië bijvoorbeeld. Hè? Ja. Daar, zit een heel, daar zit een heel belangrijk district. Uh, met hele interessante kleinere bedrijven. Uh, in de high-tech, in de robotica, enzovoort, enzovoort. Dus pas op met, met, met in die. Ja, eigenlijk is mijn boek is een soort van. Een soort van verzet tegen, tegen dat schema, denken. Van hmm. Maar Zuiden... Italianen zelf, als je Noord-Italianen spreekt, ja? moet je ze eens horen over Zuid-Italië. Dus het is niet iets wat wij doen, maar iets wat in Italië is. Ja, maar uiteindelijk zijn de Italianen wel ontzettend trots op hun hele land. Ja? Dat ook, moeten we niet, dat moeten we niet vergeten. Ja. Oh. Ja, Wim, ben je klaar? Nee, nou, nee ik, ik, ik wil dat punt van Els moet eigenlijk bijvallen... maar het antwoord is nu al gegeven dat er bleken. Dus Oké, okay, dan gaan we even door naar de inhoud van het boek. Want u betoogt daar ook in dat Italië... Ja, ik, ik weet niet zo goed of u ook zegt dat dat beter is... maar u zegt in ieder geval dat ita in Italië veel meer wordt gebouwd op de familie... en veel minder op de overheid. En er klinkt toch iets in uw boek van dat is beter. Dat zouden we ook moeten doen. Is dat zo? Is dat de ondertoon? Nou, mijn, wat, mijn, mijn boodschap is eigenlijk van... Uh... Wij zijn in Nederland uh, en in de Scandinavische landen... geweldig doorgeschoten in uh, afhankelijkheid... Van, uh, waar het gaat om zorg en dergelijke, maar van overheidsvoorzieningen. Uh, wij zijn heel erg doorgeschoten in het vanaf het begin dat kinderen worden geboren en mensen gaan trouwen... Uh, pleiten voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid... van de gezinsleden ten opzichte van elkaar. En je ziet in Italië dat, dat daar de, de zorg voor ouderen... en de zorg voor mensen met handicap en de opvang van kinderen... die wordt in eerste aanleg... In, ja, ge, in, in handen genomen door de familie. Maar is dat beter? Dat is ja, dat heeft, dat, dat heeft een aantal goede punten. Ja, dat zie je ook als je het onderzoek ziet tussen uh, de urenzorg die een oudere in Italië krijgt in vergelijking met bijvoorbeeld in Denemarken en in Nederland. Ja, minder, minder van de overheid. Neem ik aan. Ja, minder maar van is de het overheid. Maar, beter, een, of is het maar, het maar een, een Italiaanse ouder, een Italiaanse ouderen, die ziet 40 uur per week. Iemand die helpt, bijstaat, zorg, begeleidt. Omdat hij een illegale immigrant uit Roemenië is. En in Denemarken en in Nederland is het maximaal 10 tot 12 uur. Dus de eenzaamheid onder ouderen is hier ook groter. Omdat hij een illegale immigrant uit nou, Roemenië heeft. Illegale immigranten zijn er niet meer. Want nee, het is allemaal men, heeft, gewit. men heeft zes jaar geleden heeft men 350.000 immigranten uit Eritrea enzovoort allemaal gelegaliseerd. Uh, en de arbeidsvoorwaarden zijn ook wat verbeterd. Maar men maakt in één van de vijf gevallen ook gebruik, inderdaad... daar hebt u gelijk in, van uh, immigrantengezinshulp. En net als dat wij in onze kassen gebruik maken van Poolse en Roemeense hulpen. Dus laten we ook op dat punt even oppassen... om met één, laten we zeggen, het grote oordeel weer te vellen. Maar toch even proberen om het naar Nederland te halen. Zou u verzorgd willen worden door uw kinderen later? Ja. Gaat ja. u bij zijn huis wonen? Uh, wie weet. Vinden uw kinderen dat ook goed? Nou, ik heb in een interview laatst gezegd dat ik erop reken dat als ik oud word... en uh, dan hoop ik dat ik zo lang mogelijk uh, kan aanrommelen... en uh, dat, uh, dat ik dan kan rekenen op de zorg van mijn, van mijn kinderen. En ik heb daar wel vertrouwen in. En ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk wel zouden willen. Uh, en ook heel veel uh, ja, kinderen dat ook bereid zijn uh, te doen. Alleen het is ons, als het ware de afgelopen 40, 50 jaar... gewoon die verantwoordelijkheid is ons gewoon bijna afgenomen ja. door de verstaatelijking, door de subsidiëring, door de bureaucratie. Maar de meeste mensen de hebben er toch zelf voor gekozen? Nou, het is ook iets wat, wat, wat ons langzaam en zeker een beetje is uh, Of spreekt u ook de CDA-man, uh, Henk Bleken, die eigenlijk ook... nou ja, en dat is ook heel authentiek, uh, een man van het maatschappelijk middenveld is. Het CDA is altijd een partij geweest van het maatschappelijk middenveld... tussen uh, de liberalen en de overheid. Speelt dat nog een beetje een rol, dat u nee. dat in Italië bewaarheid ziet? Nou, ik, kijk, ik vind ik, ik dat vind, ik, ik vind, je moet wel bereid zijn. Italië is een van de oprichters van de Europese gemeenschappen... Er wonen 70 miljoen mensen. Het uh, is een beetje de grondlegger van de Europese beschaving... Sink. zou je bijna kunnen zeggen. Om toch eens even over de grens te kijken. Wij hebben een crisis in de verzorgingsstaat. Wij kunnen de ouderenzorg niet meer voldoende betalen. En dan is onze reactie is van... nou, alles wordt geregeld door de overheid. En aan het eind komt de overheid met de vraag van... familie, wilt u ook iets doen? In Italië gaat het net andersom... Daar wordt de familie die neemt het heft in handen. Maar dat is, geen keuze, dat, is... Uit, dat is geen keuze uit rijkdom. Dat is omdat het anders heel ingewikkeld ja, is. Ja, en zes jaar geleden is er een rapport geweest in Italië... waarin werd voorgesteld om dat om te draaien in onze richtingen. En dat is gewoon door de politiek en door de samenleving nee op gezegd. Men wil dat zelf graag in eigen hand houden. Men wil niet die afhankelijkheid van de professional, van de betaalde zorg... Men wil dat grotendeels zelf dat in gewoon, eigen hand houden. Maar dat komt toch ook omdat die zorg heel slecht is. Dat je dokters moet omkopen wilde juist juiste zorg krijgen. Dus daar heeft het toch veel meer mee te maken dan dat men dat echt niet wil. Er is gewoon geen betrouwbare zorg. Nee, maar waarom zegt u dat? Waarom zegt u dat? Als, als gewoon uit onderzoek. Want ik heb ook veel onderzoek uh, bestudeerd. Uh, Italiaanse sociologische studies enzovoort. Wat zijn nou de motieven van de Italianen om het te blijven doen zoals nu? Van gewone Italiaanse mensen. Hè? Van, van, van, ook, van, ook van de jongeren. Generatie. en er is dat ze het zelf graag in eigen hand Maar is dat belangrijker dan de onbetrouwbare overheid die onbetrouwbare zorg levert? Nou ja, kijk, de Italianen zijn er heel simpel in, die zeggen van, vertrouw op je familie, dat is beter dan vertrouwen op de overheid. Ja, en eerlijk vertrouwen. gezegd, eerlijk gezegd, vind ik dat wel een warm uitgangspunt, dat je zegt vertrouw op je familie, in plaats van op de politiek, of op de, op de overheid. Maar Henk Breken, mag, mag ik daar toch even één kant bij maken? Dat is dit, je hoort wel eens, ik heb zelf wel eens een Italiaans gesproken, die zei, nou, dat lees je ook wel eens in de krant, maar nog eens, je weet, bent veel beter ingevoerd dan ik zelf ben, die jongens van 30, 34 jaar, die die, als die een, een vrouw treffen, dan zit moeder zit op de nek te kijken. Want die jongens wonen tot een drie, vier en dat ze thuis. Daar, maar heb, dat, we, daar, heb ik, daar heb ik een schitterend verhaal over. Okay. Over hoe die jonge mannen uh, thuis blijven en wij denken... Die zijn getrouwd met hun moeder. Dat, dat, dat, dat, dat moeder een soort van, van ijzeren omklemming ja, heeft. Niet? Maar dat doen die jonge mannen voor negen van de tien gevallen... gewoon omdat ze daar constant goed Maar is dat gezond? Maar is dat gezond? Uh, nou, vind jij die Italiaanse mannen ongezond? Nou, ja, ik heb meer over dus Italiaanse, Italiaanse vrouwen, vrouwen. die nee, nee, dus ik nee, heb ik nee, ken Italiaanse mannen bij verstand nou, dat is echt zo mooi want, want dit zijn dan van die, van, die, van die percepties vanuit onze blik zeg maar. Ja, dat is maar en ik heb dus geprobeerd om de verhalen van waarom doen mensen dat waarom blijven mensen lang thuis wonen waarom kiezen mensen in Italië bijna altijd voor het kerkelijk huwelijk veel meer dan hier die heb ik opgetekend dus het gaat niet om mijn oordeel. Ja, en wat oh, u ik ben het er vind... ook wel mee eens. Dat is wel wat ook. Ja, ik, vind, ik, vind in ieder geval, ik vind in ieder geval dat het zeer de moeite waard is om er ook eens op een die manier ja, maar dat naar Italië vind te ik. kijken. Nee, want wij kijken natuurlijk de hele tijd binnen die grenzen laatst. Dat doen wij. Dus dat vind ik sympathiek. Maar ja, ja dat familieverhaal daar, ik weet het niet, Henk, maar ik, ik, als ik daar toch in zo'n klein, dus niet in Rome of in, uh, in Florence, maar in zo'n klein uh, provinciestadje zou zitten. En, en, en moeder de Gans loopt de hele tijd uh, om je heen. Ik, ik, het lijkt me toch iets beklemmends krijgen. Maar ja, ja misschien nou, ben ik een woord Nederlands... Kijk, kijk in de, die, die, die jongeren die zeggen van, van, van, van 30, 32 jonge, goed opgeleide mannen... met een eigen bedrijf die bij moeder thuis wonen... die zeggen, moeder stelt maar één eis. Dat is op tijd bij het eten. En voor de rest <lacht> laat ze, okay. haar, laat, laat ze ons, uh, onze gang gaan. Dat is ook het leven, zeg maar. Dus dat wordt opgetekend, ook, uh, ook in mijn boek. En ik ben met je eens, wij zijn heel erg naar Nederland... gericht op het veroordelen van, van de buitenwereld. En soms is het goed om je even te verplaatsen. Uh, in hoe het ook zou kunnen zijn daar. Goed, wij verplaatsen ons naar muziek. Minesjoe, krijgen we nog zo'n zwingend nummer van yes. jullie? Wat ja. gaan we horen? Roman. Roman, Roman, Romané. Roman, Roman, Romane S'an wa chunday na kushu Roman, yalane eh, Romane, Roman, Romane Romane, Romane, Romane S'an wa chunday na kushu b'fusum yalane Roman baka wa wisi ro Romane, pe kiri ka bengal Romane, pe Roman by a wine, I need Roman, you, the Roman, the other couple Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Man, I'm Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, Roman, eh? eh. So what in the eye of the ship of its Roman, you that, eh? Roman, the natural of Roman, Roman, the title diamond. Roman, the magical diamond. Roman, the witches are Roman, the vet is mine, you Roman, you never tell me. Roman, my name's a white Roman, Roman, Roman, eh? eh. Come on, come on, come on, eh Man, I'm so old when I got you But How I cash That's what I think is Ik ga er een keer op fietsen, denk ik. Hier heeft ja. de wedstrijd helemaal toegevoegde waarde. Als ik iets zou willen zijn, zou ik drummen. Want die drummen, wat een spetterend man. Spetterend. Ja, ja Dan ben ik de zangeres. Ja? Goed. Ja, okay. ja, ik Drupstein. zie toch niet Sorry, Klaas. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja Klaas, uh, Klaas ja. je begint donderdag met een hele andere carrière. Met uh, de nieuwe ah, reeks van het programma Hello Goodbye. En uh, ja, je gaat uh, Joris Lienzen opvolgen. Toch maar even een vraag daarover. Lig je daar wakker van? Nee. Nee? Nee. Nee, het, het staat er allemaal al op. Hè. Het is allemaal af. Dus, je, hebt, uh, je hebt het al gemaakt, ja. de tweede serie? Nee, ja, we zijn oh, okay. met de tweede serie bezig, okay. je kan er niks okay. mee aan doen. Nee, ja, er <laughs> moeten nog drie afleveringen samengesteld worden... en daar bemoei ik me een beetje mee, maar in principe het werk als presentator is gedaan. Oké, okay. dus je hebt gemerkt hoe het is. Waarschijnlijk is er geen ander programma waarin ik mij als presentator zo goed kan verplaatsen... en dat qua sfeer en inhoud zo dicht bij me staat. Wie heeft dit gezegd? Ja, dat was ik. Ja, dat was jij zelf. Dat weet ik nog. Meen je dat echt? Ja. Ja, je... anders zou ik niet zeggen natuurlijk. nee. Hey, maar goed, presentatoren zeggen wel eens wat... over een nieuw programma wat ze doen, want je moet natuurlijk enthousiast nee, zijn. Nee, maar er zijn no, een paar... No, no, no. Ja, toch, Thijs? Nee, dat is Oké, Goed dan. <laughs> nou goed, ik zeg wel eens wat, ah. maar... Uh... Ben je enthousiaster over dit programma dan over andere programma's die je hebt gedaan? Nou, er zijn meer programma's waar ik met heel veel enthousiasme en uh, blijheid aan terugdenk. Maar dit is, wel, dit is wel echt fantastisch om te doen. Juist omdat uh, er zijn een paar dingen die heel erg bij mij passen. Dat is dat, dat die gesprekken gevoerd worden zonder dat er hele voorbereidingen aan vooraf gaan. Dat je allerlei uh, vragen hebt opgesteld. Het gebeurt heel erg ter plekke. Dus het is een kwestie van luisteren en praten. En het gaat. Echt over zaken die mij ook heel erg aanspreken. En die heel veel mensen aanspreken. Het gaat over liefde, over ziekte, over dood, over heimwee, over jaloezie. Over gemis, noem maar op. Mm -hmm. En dat zijn prachtige onderwerpen waar je je tanden in kunt zetten. En waar je geweldig geweldige gesprek over kunt voeren. En wat maakt dat jij dat goed kan, zo'n gesprek voeren? Want je moet ook wel iets overwinnen, denk ik. Om meteen met mensen zo diep te kunnen uh, je praten. Je moet schaamteloos zijn. Nee, schaamteloos. Je moet wel veel durven vragen. Ja. En dat jij. En dat heb ik altijd gehad. Ja, sommige mensen vinden dat ook wel eens irritant. Maar um, ja, dat heb ik altijd gehad. Dat, dat zat er ook al in voordat ik presentator was. En interviewer. En um, nou, dat is een van de dingen. Je moet natuurlijk goed luisteren. Je moet oprecht geïnteresseerd zijn. Het is een, een rijtje. Dat klinkt een beetje obligaat. Maar dat is, echt, dat is echt heel erg belangrijk. Je moet ook nogal redelijk adrem zijn. En snel kunnen denken. En mensen moeten het willen vertellen aan je. Ja, dus en dat je is een factor bepalen. die heel moeilijk te bepalen is. Maar je kunt dus blijkbaar bij mensen het vertrouwen opwekken. Dat ze het verhaal aan jou kwijt kunnen. Ja, er zijn vrij veel mensen geweest het afgelopen uh, seizoen die, die het verteld hebben ja, ja, en het, het, het, het grappige is dat uh, het mooie ook is dat uh, ik bedank mensen natuurlijk altijd na een gesprek maar maar ze bedanken mij ook wel eens okay. en dat is wel heel, ja. heel prettig ja henk bleeker stel uh, klaas spreekt u aan op schiphol zouden we met hem praten ziet u er vertrouwingwekkend uit ja ja? Win? Ja. Win ja, zonder meer. Het is natuurlijk een ervaard rot, Casaluna, weet ik het allemaal. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan. En je hebt natuurlijk een hele aangename stem ook, vind ik. Ja, die lijkt nogal op die van Thijs. Ja, ik vind hem ook heel helemaal... mooi. <laughs> ja. ja. nou, ik vind Thijs ook een hele aangename kerel. aangename waren Ik wat luisteraars die zich afvroegen wie wie was. Maar goed, we proberen het ja, is nog een zo, beetje. dat ja? zo? Ja, ja, ja, ja. Degene okay. die de antwoorden geeft. Dat, dat, is, uh, dat is Klaas Drup. Ja. Ja. Ja. Zo, even ja. luisteren naar uh, inderdaad wat jij zegt. Een compilatie van verhalen over liefde, dood, gemist, hereniging. Laten we even luisteren. Kwa jongens en hallo Klaas. Hallo. Hallo. Hoe wist sta jij te wachten? Ik sta op mijn vader te wachten. Waar is die geweest? Uh, in Sri Lanka. In Sri Lanka? Ja. En hey, je bent hier alleen? Ja, um, het is een beetje een lastige situatie omdat mijn ouders gaan scheiden. En um, mijn moeder um, en mijn zus en mijn zusje die zijn nu thuis. Dus ik haal hem op en dan... Uh, Gaan we samen met de bus terug en dan uh, wachten zij daar. Dat was je eerste gesprek, Klaas? Dat was, mijn. Dat eerste was op de dag, de dag van de screentest, was ja. dat? Ja. En, en, en dan zo'n jongetje? Ja, dat is. Uh... Ja, dat is heel mooi. Dat is heel bijzonder. Want je kunt, uh, kijk, je kunt natuurlijk ook een schientest hebben dat je, dat je uh, hele andere uh, verhalen kunt halen. Hè, die minder ingrijpend zijn, mm -hmm. minder aangrijpend en minder uh, indruk maken. Dus. En ik, ik had wat dat betreft heel veel geluk met deze jongen. die 13 jaar was en zulke mooie dingen zei. eigenlijk veel te veel. Of, nou, niet te veel was, maar hij was heel volwassen. Mm -hmm. En uh, dan kan je niet alleen uh, zeg maar technisch laten zien wat je kunt als interviewer maar dan kan je het door die jongen ook laten voelen. Ja, en, en eigenlijk had je enorm geluk met hem. Want anders ja. was je het niet geworden? Dat weet ik niet. Dat niet. Hij heeft je wel geholpen. Ik kan het niet overnieuw doen. Maar hij heeft absoluut mijn dag gemaakt. Want het is natuurlijk niet altijd dat er zo'n prachtig verhaal ligt. Of ook aangrijpend verhaal. Hoe vaak is het raak eigenlijk bij verhalen? Hoeveel moet kun je best doen om een verhaal eruit te krijgen? Kijk, raak. Dat is een, een beetje een lastig gesprek. Want uh, al die mensen vertellen hun verhaal. Het is, een, het, ik, het is heel lastig om daarover te oordelen. Maar wij hebben uh, heel veel uh, gesprekken. En sommige die worden voortijdig afgebroken. Want op het moment dat ik sta te, pra te, te praten met iemand die wacht op iemand anders... He, en die persoon komt door de deur, dan is het gesprek afgelopen. Ja. Dan gaan wij nooit meer door. Dus dan dan kan het nog zo fantastisch zijn. Maar als het geen afgerond gesprek is, dan gebruiken wij het niet. Maar ook van de afgeronde gesprekken hadden lang niet allemaal de uitzendingen Nee, want wij, gaan, wij, wij, wij nemen er heel veel op en we gaan gewoon voor de beste gesprekken... en die ook nog in een goede balans tot een uitzending komen. Want je kan niet alleen maar hele emotionele, zware, aangrijpende gesprekken voeren. Er moet ook lucht in zitten. Maar weet je al op het moment dat je een gesprek klaar hebt van deze halte uitzending of niet? Je weet het nooit zeker, ik, ik al helemaal niet... want ik ben net begonnen, maar eigenlijk weet niemand het helemaal zeker. Want soms heb je, hebben wij op Schiphol een heel goed gevoel... en valt het dan, als je terugkijkt, een beetje tegen. Maar omgekeerde, het omgekeerde gebeurt ook. Alleen in sommige gevallen... Uh, ja, dan weet je het eigenlijk zeker. Hmm. Er zijn, er zijn uh, ik heb ook echt uh, hele dierbare gesprekken... waarvan ik meteen wist dat, dat het heel mooi was. Noem er eens eentje. Ja, ik had dat vind ik altijd zo moeilijk. Maar uh, nou ja, ik zal eentje doen waar ja. wij uh, vandaag mee eindigen. Dus die zit ook in de eerste, of niet vandaag, donderdag uh, mee eindigen. Die zit in de eerste aflevering. Dat was een Somalische vrouw. En die stond te wachten op haar vijf kinderen. Die zei... Kleine drie jaar niet gezien had, want zij was uit Somalië gevlucht. omdat zij uh, door Al-Shabaab werd achtervolgd. haar moeder en haar broer waren vermoord. Iemand kwam haar waarschuwen. Ze is hals over kop het huis uitgerend uh, en is gevlucht. En ze is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. heeft haar kinderen niet meer gezien. Heeft uiteindelijk na een hele tijd weer contact gekregen met die kinderen. die in een Keniaans uh, vluchtelingenkamp zaten. En die vertelden, want die waren daar met hun vader mee naartoe gegaan. en die vertelden dat ze op een dag wakker werden en dat vader opeens verdwenen was. Geen idee. Niemand heeft die man ooit nog gezien. Hm. Dus het is een, een aaneenschakeling van dramatische gebeurtenissen waar je je zo makkelijk iets bij voor kunt stellen. Hoe verschrikkelijk dat is. Die mevrouw die zei: Ik hou mij de hele dag bezig. Ik probeer Nederlands te leren. Ik moet wat doen, want anders word ik gek. Ja. En als ik s'nachts in mijn bed lig, dan, dan komen de nachtmerries. Dan slaap ik niet. Dan, dan, dat is verschrikkelijk. En die vrouw die stond er te wachten op haar vijf kinderen. En die zaten niet in het vliegtuig. Hm. En, en toen heeft de redacteur van Hello Goodbye heeft uitgevonden dat ze een vliegtuig gemist. Er was iets misgegaan. Er kwamen een vliegtuig later. Ja. En nou ja, als je dat ziet en dan, dat wordt dan gefilmd op een, op een afstandje, want we konden daar niet bij komen. En dan zie je die moeder, die wordt gefilmd door de cameraman. En die pent weg en, je, en die gaat naar die kinderen. En die moeder, die verspreidt haar armen. En die kinderen, een van die kinderen rent naar die moeder toe. Ja, dat is echt. Dan, dat was ook het moment, eigenlijk het enige, misschien twee, maar dat ik echt de tranen in ja. mijn ogen en zelfs een beetje op mijn wang had uh, lopen. Want dat was zo aangrijpend. Ja. Dat is natuurlijk een, een, een, ook eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Er zijn natuurlijk ook heel veel huistuin- en keukenverhalen. Hoe je ja, er zijn en... eigenlijk weinig huistuin- ja, en keukenverhalen. Want hoe switch je nou zelf heen en weer tussen die gevoelens? Want na zo'n verhaal moet je weer verder met het verhaal. Maar het gebeurt ook in één gesprek. Ja? Dat heen en weer. Dat was, dat was een heel mooi verhaal van een, een familie met een Iraanse vader. De kinderen waren hier geboren. En dat ging over... Er dus was heel veel liefde in die familie... maar het ging ook over het geluk van een geboren kindje... En pas geboren kindje, maar ook de, de dood van de moeder. En de moeder die daar niet bij was geweest. En zo. en, dat, en ook op het gezicht van die vader uh, veranderde die emotie voortdurend. Dat was heel, heel mooi. En dan ga je, ik volg dat gewoon, ik ga erin mee. Ja. Maar Klaas, er zijn er toch ook van die huis- en keukenreizigers zijn... wat Elspeth zegt, stel, nou, ik ga nooit naar het buitenland. Maar stel dat ik naar het buitenland ga. Ik vlieg naar Ethiopië of een ander land. En je komt terug. Ja, wat heb ik eigenlijk te vertellen? Dat zou je toch ook wel eens hebben? Of niet? Dat mensen niks te vertellen hebben? Dat... Ja, ja, dat jij, ja maar dat kijk, jij dan... denkt, nou, daar kan ik geen chocolade van maken. Nee, maar er loopt een redacteur door die, door die hallen en die oh, spreekt ja. die mensen aan. Dus we weten al een beetje waar het over gaat. Ik krijg heel weinig te horen, maar wel iets. Donderdagavond is het te zien. Straks na drieën zijn stem klinkt inmiddels alsof hij een grindpad heeft ingestipt. Maar toch blijft Bob Dylan een fenomeen. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 Ook de stoomboot met Sint en pianobiet Korbakker op 27 november. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Ben je toe aan rust, aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?